Gert Kluk met het NOS Journaal. Vicepremier Ascher en minister Hennis van Defensie hebben afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Irak. Ze bezochten Nederlandse militairen in de steden Erbil en Baghdad. In Irak zijn sinds begin vorig jaar zo'n 130 Nederlandse militairen om Koerdische strijders te trainen. Die vechten in het noorden van het land tegen terreurgroep IS. Ook bombarderen Nederlandse F-16's boven het land. Minister Hennes zei dat de Nederlandse inzet vrucht afwerpt. En vicepremier Asje benadrukte dat het kabinet met bezoek de Nederlandse militairen wil steunen en bedanken. De Friese politie gaat vandaag verder met het onderzoek in Zandhuizen... waar gisteren een echtpaar dood in huis werd gevonden. Het huis wordt onderzocht op sporen en de politie gaat in gesprek met de kinderen van vijf en zes. Zij zaten buiten toen de politie bij het huis aankwam en de ouders vond. De politie weet nog niet hoe de ouders om het leven zijn gekomen... maar een ongeluk lijkt onwaarschijnlijk. Op de Place de la République in Parijs zijn de mensen herdacht die het afgelopen jaar bij de terroristische aanslagen zijn omgekomen. President Hollande heeft een plaquette onthuld bij een eikenboom op de Place de la République. Ook was er een minuut stilte en Johnny Halliday heeft een liedje gezongen. De bijeenkomst was besloten, er waren zo'n duizend mensen uitgenodigd. Meer mensen stonden achter de dranghekken. Die mochten na derdenking de het plein op. Om vijf uur vanmiddag is er nog een ceremonie, dan wordt de eikenboom die daar woensdag is geplant verlicht. Voor het eerst in drie jaar vergadert het Egyptische parlement vandaag weer. In 2012 ontbond de rechter de volksvertegenwoordiging. De moslimbroederschap onder leiding van Morsi had een fors overwinning behaald, maar de rechter vond dat de eerste vrije verkiezingen, na de val van president Mubarak, niet eerlijk waren verlopen. Een jaar later werd president Morsi afgezet door legerij de Sisi, die toen zelf president werd. Het parlement gaat de komende weken stemmen over honderden besluiten die de afgelopen jaren door president Sisi zijn genomen.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 Hallelujah.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 Uptown funk you up Uptown funky you up Uptown funky you up Uptown funk you up I said Uptown funk up Uptown funky you up Uptown funky up Uptown funk you up Come on, dance, jump on it If you suck, and flown it If you freak, dead, and own it Don't break about it, come show me Come on, dance en met deze heerlijke platen is de zondagmiddag bij CFM weer echt begonnen. De Bruna Mars en Mark Ronson en de Uptown Funk. Zouden we beginnen van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag? En wat voor aflevering een aflevering van 1 uur? Goedemiddag Albertjan en goedemiddag luisteraars. Ja, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, de hoofdmoot vandaag luisteraars is natuurlijk het nieuwjaarsconcert... wat om drie uur zal beginnen in de Agatha-Kerk aan de Grote Krocht 45. Want dat gaan wij vandaag voor u integraal uitzenden. Want de, de, het zal wel heel erg druk zijn in de kerk. Dus mocht u om wat voor reden dus niet daarheen kunnen... u kunt vanaf drie uur dat via uw lokale zender ook gewoon volgen live, het nieuwjaarsconcert wat om drie uur begint. Dus wij hebben een Zandvoort op zondag kort. Ja, <laughs> heel kort. En wat gaan we doen? Nou, uh, rond de klok van kwart over twee... hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het heel kort. Ja. En dan uh, om uh, half drie hebben we natuurlijk wel even het weerbericht. En wellicht rond de klok van kwart voor drie... hebben we nog even de evenementenagenda voor vandaag. Want er zijn nog meerdere evenementen uh, die vandaag uh, in Zandvoort uh, spelen... Dus uh, dat uh, wordt uh, ons Zandvoort op zondag, het komende uur. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren naar Zandvoort op zondag. Zo en is dat. En natuurlijk om drie uur schakelen we live over naar het nieuwjaarsconcert. En dat zal ongeveer tot een uur of vijf gaan duren. Daar is een pauze ingelast, maar die zullen wij muzikaal uh, voor u invullen. Ga je zingen? <lacht> nou nee, dan, nee oh, okay, dan, okay. Is, dan gaan ze switchen van zender. Dat is niet de bedoeling. Nee hoor, dat wordt allemaal keurig uh, opgelost. En Je dan nog even muziek. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> ook dat gaan we nog doen vanmiddag tussen 2 en 3 uur. Maar de hoofdmoot is dus het nieuwjaarsconcert. Zo duidelijk vanaf 3 uur live te horen bij CFM. Daar word je toch echt vrolijk van, hè? De deunen uit de jaren 80 van de Belstars. Je hoort ze met Sign of Times. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Inderdaad, kijk eens op onze website www.zfmzandvoort.nl Voor de informatie uit Zandvoort en de regio. En gewoon lekker live luisteren naar CFM. Raadje je plaatje plaats. Yeah. Wie zingt dit nou? Nou, het is uh, Dusty Springfield. Uh, het plaatje heet The Summer Is Over. Nou, waaruit als een koe, hè? om het zo maar even te zeggen. Want kijk eens naar buiten. Het ziet er een beetje uit alsof het zo dadelijk weer uh, kan gaan regenen, uh, het jan En misschien wel wat natte sneeuw. Natte sneeuw, maar nee toch. daar hoort u meer over om half drie bij het korte weerbericht. Maar eerst het Zandvoorts nieuws in het heel kort. Afgelopen vrijdag, luisteraars, was het dan zover. De vijfde Zandvoorts nieuwjaarsreceptie Nieuwe Stijl was een feit. Met niet minder dan 26 deelnemende verenigingen, clubs en maatschappelijke organisaties... afgelopen vrijdagavond in Club Notiek was bijzonder goed bezocht. Het is altijd de gelegenheid voor burgemeester Niek Meijer om de Zandvoorters toe te spreken, even terug te kijken op het afgelopen jaar en een blik in de toekomst te werpen. Een bijzondere gezellige receptie was er omheen georganiseerd. En aanstaande vrijdag tijdens ZFM-TV tussen 10 en 12 op kanaal 40 van uw te televisietoestel kunt u uh, de highlights van deze receptie uh, terugkijken. Dus aanstaande vrijdag, ZFM-TV tussen 10 en 12, het beeldverslag van de nieuwjaarsreceptie van afgelopen vrijdag. Oranje Nassau school wint onbedreigd het schoolbasketbaltoernooi. Gisteren is de Oranje Nassau school de grote winnaar geworden van het 40e schoolbasketbaltoernooi. -toer Zowel bij de meisjes als bij de jongens werden alle wedstrijden gewonnen. Wethouder Gert Jan Bluis reikte na afloop de grote wisselbeker uit. De meisjes van de Hanni Schaftschool en de jongens van de Oranje Nassau school kregen uit handen van de voorzitter van de Zandvoortse Sportraad John Lemmens de sportiviteitsprijs overhandigd. Onthullingbeeld touwtjespringende meisjes door wethouder, Jan uh, door wethouder Bluis is morgen aanstaande. Want wethouder Gert-Jan Bluis onthult morgen het teruggeplaatste beeld... touwtjespringende meisjes van de Zandvoortse kunstenares Nel Klaasens. Begin 2015 is het beeld bij de voetjes afgezaagd en meegenomen. De politie heeft de zaak onderzocht, maar dit heeft helaas niets opgeleverd. Het beeld stond de laatste jaren op de hoek van de Kroonboomsveld-AJ uh, van der Molenstraat en daar wordt het ook weer teruggeplaatst. U bent van harte welkom om morgen vanaf hal, om half drie aanwezig te zijn... op de hoek Kroonboomsveld, A.J. van de Molenstraat... bij de onthulling van de touwtjespringende meisjes door wethouder Bluis. Vernieuwing groenplantsoen Keesomstraat ter hoogte van de flat Fazand. De gemeente is van plan om deze week het plantsoen aan de Keesomstraat... ter hoogte van de bushalte te renoveren. Het gaat om het terrein gelegen tegen, tegen de flat De Fazand. Meer informatie over deze vernieuwing van het groenplantsoen... kunt u nakijken op de gemeentelijke website onder het kopje nieuws. Tot zover. Nou, dat was niet zo heel kort. Hè? Dat viel best <lacht> aan mij. Wil je nieuws nalezen? Download dan onze CFM-app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort. En je ontvangt de laatste nieuwtjes direct op je telefoon of tablet. Jawel, zo dadelijk half drie het CFM weerbericht... Kijken of we het uh, droog houden, of dat het gaat regenen, of misschien wel sneeuwen. Ja, je hoort het zo dadelijk om half drie bij CFM. Maar ja, trouwens, goedemiddag. En uh, van harte beterschap namens ons. Ah. Ziet maar goed uit. Ja. En weer de Skipper Weiss Standing Outside in the Rain. Dat ik vandaag mijn disco schoenen heb aangetrokken. Ik kom er mooi van pas nu bij de Dijs van de Tramps en de Disco Party. Wat een vrolijke plaats op de zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Nogmaals een middag. In de hoofdmoot van vanmiddag tussen 2 en 5 is natuurlijk het Nieuwjaarsconcert. wat we ze dadelijk om 3 uur live gaan uitzenden. Goed, het jeugddebat is aanstaande. Aankomende vrijdag is het dan zover, dan vindt het jaarlijkse jeugddebat plaats op het gemeentehuis. Dit debat vindt plaats als afronding van het thema jeugd en politiek. Eerder ontvingen alle scholen het leskoffertje... en brachten leerlingen een bezoek aan het gemeentehuis. De jeugdraad krijgt 2000 euro... en mag dit besteden aan een van de voorgedragen projecten. Door de scholen zijn verschillende projecten voorgedragen. De leerlingen zullen dus op 15 januari om 1 uur... met elkaar in debat gaan over de volgende onderwerpen. Een schooner Zandvoort begint bij jezelf. Het opknappen van het skateplein... en het nut van een les over wat te doen als je in een wak valt... Aanstaande vrijdag om 1 uur in het gemeentehuis. Het jeugddebat. Dankjewel albert -Jan. We gaan op naar het weerbericht van half drie. Gaan we sneeuw krijgen? Nou regen die hebben we al. Dus dat weten we. Dat hoeven ze dadelijk niet meer te vertellen Albert-Jan. Maar eerst nog even deze van Nika en Vince. Hier is Emma Ron. They are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 Ben jij nou bij de microfoon? Denk je dat het een uh, scheerapparaat is of zo? Nee, ik sta uh, met een liedje mee te zingen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wil je trouwens uh, meekijken in de studio van CFM? Dat kan heel eenvoudig. Ga gewoon even naar www.zfm-live.nl En dan zie je ons uh, tot uh, drie uur aan het werk. Ja. En daar hebben we het nieuwjaarsconcert natuurlijk. Je hoorde juist de zingel van Nico en Vins. Dat was Am I Wrong? Inmiddels half drie. Tijd voor Red Sea weerbericht voor de komende dagen. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar het draait vooral om buien. En bij die buien is het ook onweer mogelijk. De aanvankelijk vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind neemt vanmiddag langzaam in kracht af en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en valt er nog een enkele bui. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgen beginnen we de dag droog met af en toe zon, maar in de middag gaat het weer regenen. De wind waait matig en aan zee krachtig uit het zuiden en de temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het half tot zwaar bewolkt en komt het regelmatig tot enkele buien. De matige tot vrij krachtige zuidenwind neemt langzaam in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Dan de dinsdag. Dinsdag is het bewolkt en komt het nog ook regelmatig tot een enkele bui. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt deze dinsdag naar een graad of zeven. Dan het weerbeeld voor de middellange termijn. Woensdag en donderdag schijnt geregeld de zon en blijft het goed als droog. Vrijdag wordt een, uh, een dag met flinke buien. En deze buien kunnen winters van karakter zijn. Mm. En vergezeld gaan, ja, met hagel en smeltende sneeuw. Dus wees dan voorzichtig als u de weg op moet. De temperatuur daalt naar een graad of 4 aan het einde van de week. Al dus Rico Schreudel. En wil je het weer nalezen, dan ga je naar www.ricoweer.nl. Kijk eens op www.meteopagina.nl of op onze GFM app. Dat was het weer. zie GFM voor! En hier is de Cap Oeps, upside your head Say, oeps, upside your head. Say oops upside your head, say oops upside your head. Say oops upside your head. I'm back at you again. upside your head. Radio station is WGAB. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Now on all you gather and you finger snappers, you toe tapplers. and you love that. I want y'all to say this with me. Say oops upside your head, say oops upside your head. Say Bigger than the The bigger the, the, bitch, show, the bigger the bitch, show, bigger so the bigger the doctor, Leuk voor uh, Ruip de Ja, die zit nou in de halve Ja, ons nou, die hoort ja. ons niet meer. Ja. <laughs> de Cap Band je ups, ups, side your Daarmee is het vijf over half drie geworden. Sanford nogmaals, goedemiddag en welkom bij Sanford op zondag. Tot aan drie uur zijn we bij je en daarna het nieuwjaarsconcert.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 Passenger heeft het ook al over sneeuw, hoor je dat, Ja, ja. En het gaat er misschien eind van de week wel een klein beetje aankomen. Ja, maar pas op, het wordt ook echt gewaarschuwd dat het eind van de week ook glad kan worden op de Oké, okay, oké. Okay. Nou, bij deze iedereen gewaarschuwd, je de letter go op de zondagmiddag van CFM, Tijd voor Bloemendaals nieuws. Tijdelijke opvang, statushouders, landgoed Denneheuvel. De gemeente Bloemendaal heeft in 2016 een taakstelling om circa 60 statushouders huisvesting te bieden. Het is immers bekend dat het hier in ieder geval gaat om na gezinshereniging... 10 gezinnen, 2 echtparen en 5 alleenstaande vrouwen... die tijdelijke huisvesting vinden op landgoed Dennenheuvel. Daarnaast is er nog ruimte voor de opvang van andere groepen. Gesprek met omwonenden op het landgoed Dennenheuvel... De gemeente bespreekt op 22 januari van half acht tot negen uur s'avonds... in het dorpshuis Bloemendaal met direct omwonenden van landgoed Dennenheuvel. De verschillende scenario's en de voorwaarden die nodig zijn... om tijdelijke opvang van statushouders zo vorm te geven... dat het past in de omgeving. De omwonenden ervaren immers de meeste impact... en zijn essentieel voor het laten slagen van de tijdelijke opvang. De gemeente vraagt de omwonenden om zich aan te melden... en de uitnodiging mee te nemen naar de bijeenkomst op 22 januari... in Dorpshuis Bloemendaal. Oké, okay, dankjewel. Het is Bloemendaals nieuws bij CFM. Je hoort het op de zondagmiddag. Jawel, oh, dit is zo'n zo slijmplaatje, zo slijmplaatje. Maar wel weer een keer leuk om te gaan draaien. Hier is Boyzone. Ja, ken je ze nog? A love me for a reason. Uh, ja, heren, die, ja, ja, ja, ja, ja. Ik mag ja, dit wel. Mag die gouden oude hits uh, zijn ze nu dan best wel leuk om te draaien. Jo, de, de heren van Boyzone. Ja, zullen we de evenementagenda gaan doen? Oh, is of, dan, gaan gaan ja, vijf, het is alweer vijf, nou. kwart voor drie. Ja. Nou ja, vanaf half drie was u uh, ook uh, van harte welkom geweest in de gebouwde krocht. Want daar zitten momenteel de jazzliefhebbers te genieten van een concert van Simone Pormes. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van uh, Jazz in Zandvoort... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl En liefhebbers van de Motown en Disco-hits... zijn vanmiddag vanaf 4 uur van harte welkom... in Café Anders aan de Haltestraat 28. De beste Motown en Disco-hits live met DJ Eric. Café Anders, Haltestraat 28. Vanaf 4 uur vanmiddag, Motown en Disco-hits. En in het Wapen van Zandvoort vanaf 5 uur... bent u ook van harte welkom, want dan is het weer... Happy New Year met Papa Luigi e Amici. Wie kent ze niet... In het Wapen van Zandvoort vanmiddag vanaf 5 uur tot 7 uur. Een gezellige nieuwjaarsborrel. Met muzikale omlijsting van Papa, Luigi e Amici. Dat allemaal uiteraard op het gasthuisplein. Nummertje 10 vanaf 5 uur. En op 13 januari is het weer tijd voor de kerstboomverbranding. Ter hoogte van het schuitengat. En dat is allemaal op 13 januari vanaf half 8. Tot zover. Oké, okay, dankjewel. Dus genoeg te doen. Ook vandaag op deze zondag. En dus dadelijk om drie uur gaat hij beginnen in de Agatha Kerk. Nieuwjaarsconcert 2016. En wij zenden hem integraal uit vanaf drie uur, dus blijf luisteren naar CFM. En hier is Kygo. En hier voor you. be dancing in the Come on to They <laughs> Moment deze dansbare single van Cargo en Here for You. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, oh, Text tv, op kanaal 45. Oh, op 45. En kijk je digitaal via sigo, dan ga je naar kanaal 40. Dan heb je direct de tekst tv van ZFM. En op vrijdagmorgen ZFM tv tussen 10 en 12 uur. Hier is Jim Crouchy. We're Dus zeiden we altijd, eh, Albert-Jan, op CFM wordt elke gouden oude platina. Ja, dat geldt zeker ook voor deze van Jim Crowsey en de Bad Bad Leroy Brown. Ja, dan zocht ik even naar de jingle voor de verkeersinfo, maar die kon ik niet vinden. Dus nou. we doen het even zonder, zonder jingle. Toe. Het is geen acute uh, uh, verkeersinformatie, maar het is natuurlijk wel raadzaam. Want de komende maanden wordt er namelijk nou wel weer aan het spoor gewerkt. En als je toch plannen hebt om in de binnen afzienbare tijd in het weekend met de trein te reizen... is het wel handig om deze data alvast te weten. Want voor de komende maanden, zoals gezegd, zijn er werkzaamheden aan het spoor gepland... die voor Zandvoort van invloed kunnen zijn. Op 23 en 24 januari is er geen treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam. Op 6 en 7 maart is er geen treinverkeer tussen Zandvoort en Haarlem. Op 12 tot en met 14 maart geen treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam. En op 3 april geen te, uh, treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam wederom. Maar tijdens deze werkzaamheden worden natuurlijk wel bussen ingezet. Deze informatie kunt u natuurlijk altijd weer terugvinden bij de info van de NS. Dan wel op de, uh, onze app, want daar ja. staat het ook op. Ja, ja. Uh, op onze website staat het ook. Dus uh, 23 en 24 januari, 6 en 7 maart, 12 tot met 14 maart en 3 april. Even goed uh, op de spoor. Uh, Overzichten kijken, want dan uh, wordt er gewerkt. Ja, anders ben je het spoor bijster, hè? Ja, ja dat was ja, ja, ja, het. Het bruggetje, het ja. bruggetje. Ja. Nou, zo dadelijk live bij CFM. Het nieuwjaarsconcert vanaf de Agatha Kerk. Om drie uur schakelen we live over naar de kerk, dus blijf luisteren naar CFM. Maar eerst, onder meer, nog deze van de Doobie Brothers. Nou, we zijn ze juist een paar foto's doorgestuurd van het nieuwjaarsconcert. Ja. Dat ze dadelijk gaan beginnen. De kerk zit helemaal vol. En dat is heel mooi natuurlijk. En dan is het toch mooi dat we uh, het ook live op de radio uitzenden. Voor diegenen die op wat voor reden ook niet uh, aanwezig kunnen zijn. Zo is het, dank aan uh, Marcus van Dam, die daar uh, voor ons ter plekke is. Ja. En uh, ja, we gaan het aftellen. Het is nog een kleine vijf minuutjes, hè? Ja. Dan gaat het beginnen. Dus uh, nee, in, in, in, in principe gaat het duren tot vijf uur. Wellicht dat er iets uitloopt. Er zit ook nog een pauze in. Maar die zullen wij vanuit de studio met mooie en toepasselijke muziek vullen. Zometeen komen we nog wel zo nu en dan terug, denk ik zo, Albert Jan, of je niet? Je bent. Je bent. Jawel. Het nieuwjaarsconcert: zo dadelijk live bij CFM. We nou, zijn iets eerder begonnen, dus we schakelen live over. naar nou, daar gaat de kerk. We staan er tien jaar en dat gaan we dan ook zeker vieren. Maar we gaan nu vast in de stem proberen te brengen met een zeer gevarieerd programma. Vandaag treden we op Het Zandvoors Mannenpomp, die zit aan beide kanten. Het Zandvoors Zouwenhoorn, die zit aan die kant. De beatboxzingers aan deze kant. En de muziekschool New Wave hebben wij een hele grote vertegenwoordiging. Uh, we beginnen straks eerst met Giselle Mansvelder en Michael Prins, die op de piano voelen gaan spelen. En onze eigen Maria Lee, die speelt samen met Timothy Todé, gitaar en zang. En na de pauze komt letterlijk een hele grote verrassing. Dat zijn de New Harlem Brothers. Uh, dat is een beetje een priegeur, maar daar ga ik u straks meer over vertellen. Het zijn trouwens niet alleen brothers, maar ook sisters in dit geval. Vandaag is ook aanwezig van onze lokale radio CM. Die uh, voor ons rechtstreeks voor huis en, uh, voor de mensen die thuis zijn. En die hier niet kunnen komen. Want het is trouwens ook hartstikke vol, dat helemaal niet meer bij uh, heb gezien. Uh, maar die kunnen dan natuurlijk wel tegen 20%. nu genoeg gesproken. Laten we beginnen met de eerste optreden. Het zandbordmonekoi. Verzoekst vast om naar boven te lopen. Zij gaan uh, onder leiding van Arjan van Dijk drie hele mooie nummers zingen. Het zijn twee nummers van de van de Moza en één nummer van Gabriel Fourney.